Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Britse klimaatactievoerders gaan zichzelf niet meer vastlijmen aan schilderijen, drukke kruispunten en gebouwen van vervuilende bedrijven. Klimaatgroep Extinction Rebellion zegt op Twitter dat die manier van protesteren voor veel aandacht zorgt, maar dat er voor het klimaat weinig is veranderd. Ze blijven wel actie voeren, maar zeggen dat ze zich vanaf nu aan de wet zullen houden. Op die manier hopen ze dat meer mensen zich zullen aansluiten en grote groepen samen demonstreren. De Nederlandse tak van Extinction Rebellion laat weten dat zij gewoon op de oude manier doorgaan. De komende dagen kunnen mensen afscheid nemen van ex-paus Benedictus. Hij overleed afgelopen weekend op zijn 95ste. Hij ligt opgebaard in een kerk in Vaticaanstad. Het is er nog niet al te druk, ziet onze correspondent. Een beetje vergelijkbaar met een rij op een mooie lentedag... als de mensen de Sint-Pieter in willen en door de veiligheidscontrole moeten. Dus is, er is volk, flink wat, maar niet overdreven veel, absoluut geen massa's. Ik zie vooral veel geestelijke priesters, nonnen. Ik denk dat ook veel mensen uit parochies zullen komen. Het is natuurlijk ook vakantietijd, dus er zullen ook toeristen tussen zijn. Maar het verloopt heel ordentelijk en heel rustig. Donderdag is de uitvaart. Een grote reddingsactie in Vietnam voor een jongen van tien. Hij viel op een bouwterrein in een funderingsbuis van 35 meter diep... en kwam vast te zitten. Vlak na de val werd Lee Hau Nam nog gehoord... maar inmiddels zit hij al twee dagen klem. Het is niet duidelijk of de jongen nog leeft. En in Breda heeft de politie een benzinedief opgepakt. De man wilde wegrijden zonder te betalen... maar zijn auto kwam meteen sputterend stil te staan... omdat hij benzine had gepikt in plaats van diesel... De man had al de aandacht getrokken omdat hij met afgeplakte kentekenplaten was komen aanreden. Een week eerder zou hij ook al brandstof hebben gestolen. De man zit vast. Het weer nog veel grijs en af en toe regen. Vanmiddag dan zijn er ook buien. Al is het wel vaker droog. Het wordt maximaal 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door...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 DJ die graag met een live band optreedt. Uh, ja, ik vind het ook weer mooi, Ben. Uh, je nodig mij niet uit om de muziek uit te zoeken. Want ik, uh, het is geen excuus, want je hebt gewoon de goede muziek uitgekozen. No, dat je, en dat, je dat no, mij no. smaak soms anders is. Dat is wat. Goed, wij gaan het uh, komende uur een aantal interessante onderwerpen langs laten komen. Allereerst zal uh, Ben, uh, wethouder Martijn Hendricks, het vuur aan de sloven leggen als het gaat om het omgevingsplan Strand en het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 Er is heel wat om te doen geweest. Uh, hoe lang loopt dit proces? Poeh, uh, al een paar jaar. Uh, ik denk een jaar of vier dat we denk ik bezig zijn met de, vanaf de eerste uitgangspunten. Maar is even een. Uh, ik heb de ja, ja, uh, tijd uh, niet helemaal dat, bij dat, me. Maar het begint natuurlijk. Maar, nou, je, nou, je was toen ook raadslid. Ik was toen ook raadslid. Dus ik had, ik had het moeten weten. Maar um, uh, nee, het begint met de uitgangspunten of iets. Het begint met uh, eigenlijk is het begonnen met een soort open gesprek. Met wat wat wilt u nou op het stand?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 de raadsbrief zelf is al tien kantjes. Dat is nog heel veel informatie. Ja. Heb je daar een, een, een korte uh, inleiding voor of wat daar staat? Nou, de, de korte inleiding is eigenlijk: het stand is onwijs belangrijk uh, voor Zandvoort. Uh, ik geloof 5,5 miljoen toeristen bezoeken Zandvoort. Het grootste deel daarvan is vanwege het stand. Er zijn op het stand ook heel veel tegenstrijdige belangen soms. Hè. Bewoners die er aan wonen en die eigenlijk wat meer uh, het behapbaar willen houden, wat meer rust willen hebben. Ondernemers die het liefst uh, uh, nog veel meer zouden willen kunnen. Dus de, de belangen zijn heel tegenstrijdig en de belangen zijn voor Zandvoort heel groot.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 Er was door iedereen gereageerd. Een heleboel inwoners, VVE's, uh, strandpaviljoenhouders. Zijn er veel dingen die daar uitgekomen zijn... die uh, uh, jullie gaan gebruiken in het nieuwe plan? Uh, zeker. Um, die reacties bijvoorbeeld... waren overigens op, de, op het uh, ontwerp. Uh, dus die hebben twee inzagen gelegd. Dit is nou de definitief versie. Dus we hebben met naar die reacties uh, gekeken... en daar een aantal dingen mee gedaan. Die zijn nu allemaal al verwerkt? Die zijn in de... verwerkt in, deze, uh, in dit omgevingsplan... Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, in een eerdere versie stonden er bij de paviljoens dakterrassen opgebouwd. Nou, daar hebben de bewoners op gereageerd. Met, nou, het, het volume is al heel veel toegenomen, het neemt nog meer toe. Het wordt toch allemaal eigenlijk een stapje te veel. En daarvan heeft het college nu gezegd, in ons voorstel naar de raad... dat eigenlijk hebben die bewoners daar wel gelijk in. Dus wij zien af uh, van die mogelijkheid om dakterrassen toe te bouwen. Nou, dat, is Ander voorbeeld dat, is, dat is één ding. Uh, ja. en dan, dan, dan, ik denk dat u dat er zelf al mee wil komen met de vuurkorf. Um,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 en die blijven daaronder vallen. Het Beach Hotel ook? Die valt, ja, die blijven onder het huidige bestemmingsplan... de okay. circuit vallen. In een eerdere stadium was er sprake van... dat zij met hele concrete plannen al zouden komen. Zodat ze met, en toen was het idee van, nou, dan kan dat meteen mee. Stom dus met het standbeest zijn... nemen die, die twee plukjes, die voegen er dan bij... en dan kun je het in één keer uh, herzien. Um, die plannen zijn niet concreet genoeg... om nu al opgenomen te worden. Maar het Beach Hotel had toch een redelijk plan... met allemaal foto's erbij en ja, ontwerpen. Is, en... Zeker, en... Uh,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 Nou, de eerste zet is nu de gemeenteraad. Wanneer komt het? Voor mij uit mijn hoofd 10 januari. Dat is de eerste komende commissievergadering. Er zal de, de raadscommissie erover vergaderen. Daar kunnen ook mensen inspreken. Um, nou, dan kan de raad nog dingen aanpassen uh, of niet. Dat is, dat is dan volgens de raad. Eind januari stelt de raad het al dan niet vast... Dan krijg je een de inzageperiode en daarna, daar, daar, daarna hangt het maar net vanaf wat er... Uh, ja, de inzageperiode, daar kunnen ook nog weer... Uh, en dan kunnen mensen bezwaren, weer tegen je bezwaren uh, beroep en dan, nou, dat Verwacht ik overigens niet. Maar dat, Wanneer uh, wordt het afgetikt? Nou, dat hangt dus helemaal vanaf ja, de ja, procedure ja, verderop. Dus, ik weken. verwacht in elk geval voor de zomer. Ja, dat is zes okay. weken. maar wethoud, als, Ja, ja wethouder Hennings, bedankt voor de uitleg. <laughs> Dank je. Uh, ik hoop dat mensen uh, die er wat van vinden het, ook het raadstuk een keer gaan lezen. Want er staat best wel uh, wijsheid in. En uh, niet nou, gelukkig, en je noemde tien pagina's, dat is heel lang. Dat is heel lang voor een, voor een raadstuk. Maar aan de andere kant, om bijlagen van 130 pagina's samen ja, ja, ja, ja. te het. Uh, <laughs> hebben we dat netjes uh, gedaan. Oké, okay, nou dankjewel. En, graag gedaan. en tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Mooi. Um, we zijn weer aan muziek toegekomen, Win. Uh, ja, Low van Gorp met het prachtige nummer: Fisher King.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 want, but you didn't step completely in the shade, you became a Fisher King, and you lost your Holy Grail.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 Jullie zijn van Pluspunt Jongerenwerk. Um, nou, um, misschien even met de start. Dit is natuurlijk voor jullie een, een, een hele drukke week. Met heel veel activiteiten. Er gebeurt heel veel. Jullie even toelichten wat er zo al bij, bij Pluspunt allemaal voor jongeren gedaan wordt. In, uh, voor alle verschillende categorieën. Nou laat ik zeggen dat het geen drukke week is. Maar er waren drukke maanden afgelopen mm -hmm. maanden. Uh, ja, vooral nu met alles wat er speelt omtrent jeugd en jongeren.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 Wij spreken elkaar wel. Eh, en ik, Ali heb ik ook bezig gezien eh, van de week. Ja. Um, je vertelt wel eens wat. Is er genoeg, zijn er genoeg jongere werkers in Zandvoort? Eh, heb je meer capaciteit nodig? Voldoe je aan capaciteit? Nou, wij hebben een vacature, buiten, de ruim, buiten de ruimte. On, on, on, ondanks ja. zijn er factuur uitgezet. Uh, dus er is al een aanbesteding geweest vanuit, vanuit, vanuit, de, vanuit de gemeente. Dus wij hopen uh, in ieder geval snel... Een, uh,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 uh, voor 9 tot 12 jaar vanaf 4 uur tot half 6. En dan hebben we een uurtje dat we gezamenlijk eten. Dus dan kun, kan de 12-plus-leeftijd binnenkomen tot een uurtje van acht. Oké, okay. nou leuk. En inderdaad, als mensen dit horen, dan zijn ze welkom bij jullie. Zeggen nou, lekker ja, goed. Dank jullie wel. Okay, ja, dank jullie bedankt.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 Remembering London. He don't remember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 Kan ik vertellen, naar uh, hoe iedereen het water in duikt. Dus ga maar ga je zelf ook nog uh, het water in? Of ben je zo druk met de organisatie? Dus je, dat, dat, dat, dat, dat, dat klinkt voor, als een expatie, yes, maar, je maar ik heb het inderdaad. Ja. <laughs> dat is het mooie, ik organiseer, ik kan ja. niet duiken. Ja. Nee, ik heb zelf ook meegedaan, Nieuwjaarsduik. met verdiende een paar jaar geleden, dat vond ik hartstikke leuk. Um, en ja, ook vanuit daar ben ik ook een beetje gekomen bij Nieuwjaarsduik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 We gaan weer een stukje muziek draaien. Barry Hay en GB Myers. Heartbeat City.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 free ourselves with touch All of my life I knew for sure Just what it was with fighting Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en een voors.